die hebben te brieën <laughs> en, en de fouten. Hoe zit het daarmee? Die haal ik wel uit hoor. Goed. Als er problemen zijn dan overlegt u wel met Joop en met Sien. Uh -huh. Ga even de kant.